4 uur. Ampersen met het NOS-journaal. In Suriname zijn voorlopig alle rechtszaken stilgelegd... vanwege een toename van het aantal coronabesmettingen. Ook de behandeling van de verzetszaak van oud-president Boutersen loopt vertraging op. Hij staat terecht voor zijn rol bij de moorden op 15 politieke tegenstanders in 1982... vooral bekend als de decembermoorden. Twee jaar terug werd hij daarvoor bij verstek veroordeeld tot 20 jaar cel... maar hij tekende verzet aan komende maandag zou er een zitting zijn, maar die gaat nu niet door. Het is niet duidelijk wanneer de zaak verder gaat. De Wit-Russische journalist Roman Pratasevich heeft na vier dagen in de cel zijn advocaat gezien. Dat meldt een onafhankelijk Wit-Russisch persbureau. Volgens een advocaat is hij vrolijk en in goede doen. Meer kon ze en haar eigen zeggen niet over kwijt vanwege haar beroepsgeheim. Pratasevich en zijn vriendin werden zondag opgepakt... nadat hun vlucht vanwege een valse bommelding was omgeleid naar Minsk... Een dag later zei Pratasevich in een video dat hij verantwoordelijk is voor de demonstraties in Wit-Rusland. Mogelijk is die verklaring onder dwang opgenomen. Duitsland erkent de massaslachting van Duitse koloniale troepen... begin vorige eeuw in de voormalige kolonie Namibië officieel als genocide. Dat melden Duitse media. De komende 30 jaar zal Duitsland 1,1 miljard euro uittrekken om het land te helpen. In Nieuw-Zeeland heeft een voortvluchtige man een helikopter geregeld, zodat hij zichzelf kon aangeven bij de politie. Hij was al vijf weken op de vlucht en had zich verstopt in de wildernis. De man was voorwaardelijk vrij, maar hij werd gezocht voor onder meer mishandeling en wapenbezit. Nadat de politie had gewaarschuwd dat hij mogelijk gevaarlijk was, besloot hij een helikopter te huren die hem naar het bureau kon brengen. Het weer. Brede opklaring en kans op mist. De temperatuur ligt tussen de 2 en 5 graden. Overdag droog en zonnige periode. Bij weinig wind wordt het 16 tot 19 graden. Zaterdag kan het in het binnenland ruim 20 graden worden. Dit was het NMAS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFM. I've been holding on to pieces, swimming in the deep end, Trying to find my way back to you, cause i need a little bit of love. Oh, oh, a little bit of love, a little bit of love. Lately I've been counting stars.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 Just like the swimming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 energy if you get physical why you want me me why you too Punt 9. Zie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 Een boog, iets wat uit het niets verschijnt nu kijk ik met andere ogen overal ben jij ik loop in mezelf te praten blijf heel even staan licht door de wolken de maan kijk ik dan naar en hoe zachtjes je naam geef me een teken I'm just